Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Innovaties in de landbouw om stikstofuitstoot te verminderen... werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit... waarover NRC schrijft. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit... dan toegestaan. Met name de zogenoemde emissiearme stalvloeren vallen tegen... In die vloeren wordt mest snel gescheiden van de urine... maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. De uitkomsten van het onderzoek zijn pijnlijk voor het kabinet en de agrarische sector. Zij verwachten juist veel van innovaties en steken daar ook veel geld in. In de Tweede Kamer zijn regeringspartijen D66 en de ChristenUnie kritisch over het plan om meer ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland. Het kabinet wil daarvoor de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks noemen het voorstel onaanvaardbaar... en ook D66 en de ChristenUnie zien er weinig in. Ze vrezen dat lopende hulpprogramma's in ontwikkelingslanden in gevaar komen... als Nederland de geldkraan dichtdraait. De VS beschuldigt Zuid-Afrika ervan wapens te hebben geleverd aan Rusland. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika zegt er zeker van te zijn... dat een Russisch schip in december wapens heeft opgehaald in een haven bij Kaapstad... Volgens de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa is er een onderzoek ingesteld. Zuid-Afrika zegt neutraal te zijn in de oorlog in Oekraïne. AZ heeft zijn eerste wedstrijd in de halve finales van de Conference League verloren. In Londen was West Ham United met 2-1 te sterk. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer. Vannacht op veel plaatsen enige tijd regen. Minima rond 10 graden. Vanochtend de regen via het zuidwesten het land. En dan breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. En het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.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 Oh yeah. 6.9 V F I'm on the left.